Bagage tot 75 centimeter moet in de bagagerekken passen. Er kunnen regels en kosten gelden. Zie Eurostar.com. En heerlijk, voor vanavond, appelbeignets. Vier stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond.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 Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door Nu.nl Met VK Amers Goedemorgen, de politie onderzoekt een ernstig vuurwerkongeluk in Almere Daarmee raakte gisteravond een man zwaar gewond Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht Het is niet duidelijk of de man zelf vuurwerk afstak Of dat het van iemand anders kwam Apothekers hadden dit jaar minder vaak te maken met medicijntekorten. Dat meldt trouw. En als een medicijn dan even niet leverbaar was... werd dat sneller opgelost. Vorig jaar zaten er nog 4,5 miljoen mensen zonder medicijnen. Dit jaar lijkt dat aantal een stuk lager uit te vallen. En wij moeten nog even wachten voordat we de kurken kunnen laten knallen. Maar op Kirabati is het over een uur al zover... Deze eilandengroep in de stille oceaan gaat als eerste het nieuwe jaar in. Een uur later is Nieuw-Zeeland aan de beurt... en in Australië begint 2026 als het bij ons twee uur is. Mocht je nou bij de feestboodschappen voor vanavond... het ontbijt voor morgen zijn vergeten? Op steeds meer plaatsen in Nederland is dat geen probleem op 1 januari. Tien jaar geleden was het nog vrij bijzonder... maar nu is bijna de helft van de supermarkten open... Blijkt uit cijfers die het ANP heeft opgevraagd. Tegelijkertijd zijn er in 88 gemeenten helemaal geen supermarkten open morgen. Vooral in het oosten van het land. En dan het weer van Weerplaza. Nog even oppassen voor gladheid. Vanmiddag in het noorden kans op een bui. In het zuiden blijft het droog met zon. En tijdens de jaarwisseling is het bewolkt, maar wel droog dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Dit gaat niet lang duren, er staat één file op de A50 van Arnhem naar Oost tussen Waterberg en Renkum, twee kilometer vertraging een kwartier en er zijn geen snelheidscontroles doorgegeven in de Flitsmeister app. Nou, het is woensdag 31 december, wat ben je aan het doen? Uh, je laatste klus van dit jaar aan het afmaken, de laatste facturen de deur uit, uh, misschien de laatste keer tanken voor dit jaar, laatste appels aan het schillen voor je appelbije's, uh, laatste boodschap aan het doen voor vanavond, de laatste keer je wasmand aan het legen voor dit jaar, uh, je huis aan het schoonmaken voor oud en nieuw, terwijl je weet dat dat het weer één grote zooi wordt. Uh, of ben je vrij en uh, gewoon keihard aan het chillen. Kan ook. Laat weten wat je aan het doen bent. Klok jezelf in. Stuur een bericht in de Q-Music-app. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt... door de oude jaarstrekking van Staatsloterij. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het Foute Uur. Komt en met oud en nieuw. Fout en nieuw. q ja, we doen drie op een rij, Omi, zometeen Luna, maar eerst Cliff Richard and The Young Ones met Living Doll Muzik music. Q sounds better with you Look everyone, he's coming through the doors Brilliant! he didn't even open them! He's here! Quick, Rick, do the speech Hey kids, stop smogging and pay attention to me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 Does all this money really have to go to charity? That's Michael. Hi, Cliff. It's me. Who are you? Oh, great joke, your Majesty. Got myself a quiet talking, sleep and walking living doll. And doll. Got to do my best to please her, just 'cause she's living doll. Living doll. I got a rolling eye, and that is why she said... Oh, yes, Vivian. It's 4 Shut up, guys. No, no, no. What does this bump do? Take a look at her head. <laughs> well, it's a real and If you don't believe what I say, just oh, feel. I want knock her up in a trunk. Ah! So no big hunk. And steal her away from me. Get, Get down. down! myself Okay. I am hey, I'm just inventing a crap! I'm doing my best to please her just cause she's. I'm telling you, Settle down, chaps. Mm. Got her over, an eye and I am that is why she satisfies my soul. I'm not the, the one and only walking, walking, talking, letting go. Okay, Daddy O, lay the next punky biff on me. He means what happens now, Liv? The instrumental break. What a stop break! Right. Piano! Violin! Did Jerry? It's only a song, Rick. Well, I feel sorry for the elephant. Come on, guys! Right. Got the sound playing, talking, Draping. walking, living, dog. living, doll. Doll. living doll. Got to do my best to please her, just 'cause she's a living doll. All oh guys! Harmonies now. Yeah. Can I go now? Uh, yes, thanks Cliff, bye. Right kids, if you don't buy this record, then you're an atta, atta, atta, atta, atta. Dit is Foute New. Met de beste hits uit het Foute New. Cue music. Bailando, bailando, amigos, adiós. Je, mijn amor. la la la la la la la la la la la la Naar het nieuwe jaar Met, met de beste hits uit de foute Dit is Fout en Nieuw MUZIEK Music. Goedemorgen! Goedemorgen! Goedemorgen, goedemorgen. Ai, ai. Menno. goedemorgen! Goedemorgen, Menno! Goedemorgen, goedemorgen! Menno. Ja, goedemorgen Menno! Ja goedemorgen. ja, goedemorgen! Goedemorgen! Ja, er zijn zoveel mensen ingeklokt. Goedemorgen! Uh, Jeff bijvoorbeeld, Jeff Slenderbroek, die zegt we klokken in. Laatste papiercontainer het legen met Tijn. Uh, Leroy Linders, die zegt ingeklokt, laatste keer eierband afdraaien voor dit jaar. Morgen rond kwart voor acht weer. Uh, Marcel Kennis die zegt, ik ben voor de laatste keer dit jaar naar de Milieustraat gegaan. Alle rotzooi van het afgelopen jaar eindelijk het huis uit. Er zijn echt ontiegelijk veel mensen oliebollen en appelbillets aan het bakken. Bezig met hapjes van vanaf... En zoveel foto's van mensen die daarmee bezig zijn. De uh, Deborah die zegt, ingeklokt, laatste klantleven van het jaar. Steven die zegt, ik klok me in vanuit het mooie in Nieuw Nieuwegein Vandaag de laatste ontbijtdienst van het jaar. En Leonie Roos, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent op dit moment uh, bezig met een uh, rondje van 20 kilometer... Ja, ongeveer, ja. die ben je aan het hardlopen. Ja. Nou, dan vind ik dat je nog, uh, nog lekker praat. Ja, ik zit pas op drie. Oh, je zit pas op drie. Oh ja, het echte heigen komt later. Ja. Hé, hey, en dan moet jij moeten... Uh, en dat is natuurlijk logisch, dat ook mensen die natuurlijk gewoon moeten werken uh, tijdens het en Jij moet vanmiddag ja. om vier uur op je werk zijn en dan werk je door tot morgenochtend. Ja, ja. Wat, uh, wat doe je voor werk? Ik uh, werk in de gehandicaptenzorg. Ja, maar dat moet natuurlijk ook gewoon doorgaan. Gaan jullie wel wat gezelligs doen dan? Um, nou ja, ja, ja, ik probeer altijd wel um, ze te promoten voor een spelletje of, ja. uh, of iets leuks. Maar uh, 9 van de 10 keren uh, zitten ze best wel in hun structuur en willen ze gewoon uh, zitten ja, en naar de TV kijken. Ja. We gaan wel coometten met ze. Nou, dat is toch gezellig. Een mooi vooruitzicht. <laughs> ja. hey, dan wens ik je uh, succes met werken natuurlijk. Ja, dank je. Jij fijne jaarwisseling. Succes met de volgende 17 kilometer. Ja, dank je. <laughs> Ik stuur je mijn koffiecup op. En voordat we ophangen nog één ding. Een fijne dag. Fijne dag. Ja, een fijne dag, Loni. Nee, en een fijne jaarwisseling. Nee, een fijne jaarwisseling. Dankjewel, doeg. Goed, Ja, uh, Tot en met morgenochtend 9 uur is dit Foute Nieuwe op Q Music. Met nu de kreuners. Ik wil je... Dit is fout en, Nieuw, fout en Nieuw. Met de beste hits uit het Fout Huur. En Can't Stop Loving You op je music tijdens Foute Nieuws. Zo meteen Hot Chocolates. En You Sexy Thing. Music. 2025. Het jaar van tickets voor Dua Lipa. Lady Gaga. Susanne en Freak. Oh god. Het jaar van de Foute Party. Top 40 live. 20 jaar Q. Het jaar van de Q Escape Room en Wanted. Geef je over! In de naam, van Tiki. En het jaar dat Marielle het geluid raadde. Nee! Ja!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 Kijk de actievoorwaarden op azenbank.nl. We wensen je een sprankelend 2026. Op een jaar vol gezondheid, geluk, goed eten en voordeel. Met deze week in de bonus. AH excellent oliebollen en appelbillets van de bakkerij. 6 plus 3 gratis. Alle Amert Mini-pizza's. 1 plus 1 gratis. Alle Douwe Egberts. Tweede halve prijs. En alle Amuse Amusentila en Optifrits bewaardozen en bekers, 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Waarom zou je alleen je zorgverzekering verzekeren?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 Oppassen voor gladheid. Vanmiddag in het noorden kans een bui in het zuiden droog met de zon. En, en tijdens de jaarwisseling is het, be is het bewolkt. Maar droog. Men ja, en verder geen files op dit moment. Nu hot chocolate, you sexy thing. You So thank you. ding op Q-Music. We doen Fout en Nieuw tot en met morgenochtend 9 uur. Fout en Nieuw. Ja, we tellen, we tellen af naar het nieuwe jaar met de grootste hits uit het Foutuur. Dat is de laatste dag van 2025. Hot chocolate. Dat is wel lekker, hè? Hot chocolate. Scheutje benies erin. Uh, dat is een dotje slag. Nee, een goede, echt een goede dot slagroom erop. Marshmallow's erbij. Lekker, man. Ja, wat ik net ook zei tegen Joost te in de ochtendshow. Ik doe niet een goede voornemens. Maar midden januari ga ik wel weer even op mijn eten letten. Gewoon weer een beetje normaal doen. En ik denk dat veel mensen dat doen na alle feestdagen. Wat, wat wel typisch is, zeg maar, dat je dan op deze dagen misschien denkt... van ja, nu kan het nog. Weet je, ga ik straks ga ik dat aanpakken. En dan uh, eet je toch nog even die zakken chips leeg die in de kast liggen. Hou jezelf totaal niet in als er een bruine fruitschaal voorbij wandelt. Want je weet, ja, ik heb uh, al zoveel gegeten. Dit kan er ook nog wel bij. En vanaf morgen, dan gaat het weer normaal. Ik zie ook mensen met, met oliebollen, kniepertjes. Eigen, eigenlijk, deze dag zijn echt heel veel mensen met eten bezig. Daar zie ik. En muzikaal uh, doe ik mijn duit in het zakje. Hè? Draai ik net hot chocolate. Ik even een drankje bij, toch? Oud en nieuw. My friend John and John, and i and to hand. Hand. johnny la gente esta muy loca what the fuck johnny la gente esta muy loca what the fuck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 La gente esta muy loca. What the fuck. Zak Noel en loca people. Dit is Q-Music. Uh, Tom die stuurt in de Q-App. Goedemorgen Benno. Lekker oliebollen aan het bakken met fouten nieuw op. Lekker hoor. En Jorien die zegt vandaag aan het werk en als de enige op kantoor. Gelukkig komen collega's wel af en toe langs. Met fouten nieuw hard aan wordt het een stuk leuker. En uh, Aiden die zegt lekker vuurwerk aan het verkopen met de radio aan. Ja, en op de radio dus fouten nieuw. We tellen af naar 2026. En we gaan door tot morgenochtend 9 uur met de grootste hits uit het fouten. Right set Fred Don't talk just kiss. Eerst kaoma Lambada. zo. De beste hits uit het Foute Uur. Dit is Fout en Nieuw. De beste hits uit het foute uur. Q yes. Music. Sorry seems to be. Elton John en Sorry Seems to be the Hardest Word. Fout ja, zijn er, uh, zijn er mensen met paarden in de buurt? Als je een paard in de buurt hebt... dan moet je op het zadel springen. Dat zingt de zanger in het volgende nummer. En als je dan eenmaal zit, dan uh, wil je er nooit meer van af. Dan blijf je daar lekker op zitten. Maar hij zingt ook dat het best wel uh, vies kan worden... Maar dat komt natuurlijk door alle modder tijdens het paardrijden. Uh, vandaar ook dat er allemaal vocht uh, langs je dijen loopt. En dat komt natuurlijk door al het opspattende water tijdens de rit. Hè, als je door een plas galopeert. Uh, ik heb hier een lekker over paardrijden. Ik heb eigenlijk jarenlang gedacht dat het over seks ging. Maar goed, genuine, met pony. En Pony op je music tijdens Fouten nieuw. Samen in oh. cartoons met Witch Doctor. Ja, en het nieuws met Fieke. Goedemorgen, veel mensen zijn er financieel op vooruit gegaan. Hoeveel, hoor je zo. Begin het nieuwe jaar met de 100 grootste hits van dit jaar. De top 100 van 2025. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Mensen, we gaan aftellen...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 mini-opslag. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En je mag